Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Groningen is op de snelweg A7 een man verschillende keren overreden. Hij was met zijn auto tegen de vangrail gereden. Toen hij vervolgens uitstapte is hij door een aantal auto's geraakt. De man is ter plekke overleden. Het ongeluk gebeurde rond half acht vanavond op de snelweg bij Boerakker. Ongeveer vijftien getuigen van het ongeluk zijn opgevangen op het politiebureau van Leek. Orkaan Ida heeft dit weekend in El Salvador aan tenminste 91 mensen het leven gekost. Een aantal mensen wordt nog vermist. Ida gaat gepaard met hevige regenval en wind met snelheden tot 160 km per uur. Hier ontstonden modderstromen. Ida trekt van El Salvador door naar de Golf van Mexico. Inwoners van Mexicaanse kustgebieden worden uit voorzorg geëvacueerd. Buitenlandse toeristen in populaire badplaatsen als Cancún hoeven nog niet te vertrekken. Ook de oliewinning in de regio loopt geen gevaar. Het parlement van Irak heeft ingestemd met de nieuwe kieswet. Hierdoor is de weg vrijgemaakt voor nieuwe parlementsverkiezingen. Die worden waarschijnlijk in januari gehouden. Een belangrijke hindernis voor het aannemen van de wet... was de vaststelling van het aantal Koerdische inwoners van de stad Kirkuk in het noorden... De Koerden zouden daar later rechten aan kunnen ontlenen voor hun eis dat Kirkuk de hoofdstad van een autonoom Koerdistan moet worden. Wat er in de nieuwe wet over het aantal Koerden in Kirkuk is afgesproken, is nog niet duidelijk. Als de nieuwe kieswet niet was aangenomen, had dat tot uitstel van de verkiezingen kunnen leiden. Dat zou een gevolgen kunnen hebben gehad voor de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Irak. President Obama noemt het aannemen van de wet een belangrijke stap. Het weer bewolkt en mistig. De temperatuur daalt vannacht naar 3 graden. Morgen overdag overwegend bewolkt en plaatselijk valt wat lichte regen of motregen. Het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Tap Welkom terug bij uh, Tap Zeppie, aflevering 645. We zijn dit twee uur geopend met uh, Divine Nature. Zo heette de, de artiest en uh, de cd heet Circle of Light Healing Sanskrit Chance, zoals je net gehoord hebt. Het is een product van de NineWellsMusic.com en daar uh, kan je natuurlijk alles erover terugvinden. We gaan uh, verder met ook een label die we ook niet elke dag uh, of elke week horen bij uh, Tap Dat is het Spring Hill Music Label uit Amerika. Robert Gass on Wings of Song met Kirtana. Veel luisterplezier. Muziek. Ah. van dit programma met uh, Van Tepseppi zijn we gekomen bij de muziek van Cybertribe, Ions of Dignity. Van het label New Earth Records, een label uit, uh, ik dacht, Engeland waar heel veel uh, interessante muziek vandaan komt. Zoals ook deze cd waar we dit programma van mee gaan afsluiten. Tantra Electronica van Al Groemerkanen. Uh, ja, wil je dat allemaal nog eens nalezen? Dan kan dat via www.zfmzandvoort.nl Mijn naam is Benno Veugen. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma. Tepseppie, aflevering 645. En graag tot de volgende keer. Hele goede nacht. Dag.